Mark Visser met het NOS Journaal. Door de zorgen over de Chinese economie... zijn ook de beurzen in New York gesloten met flinke verliezen. Ze stonden 3 tot 4 procent in de min. Eerder vandaag sloten ook de beurzen in Azië en Europa fors in het rood. In Amsterdam is in drie weken tijd de hele koerswinst van dit jaar verdampt. Beleggers maken zich zorgen over de tragere economische groei in China.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 Wat de man precies wilde oprapen kon de politie aan het eind van de avond nog niet zeggen. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. In verband met het onderzoek tussen Leine Centraal en Mariahoeve rijden er geen treinen. Reizigers moeten rekening houden met vertraging. Met wat feestelijk vertoon is in Sierra Leone een voormalige ebola-patiënt... te ontslagen uit het ziekenhuis. Ze is voor zover bekend de laatste ebola-patiënten van het land... Als begin oktober geen nieuwe besmetting wordt vastgesteld... mag Sierra Leone zich ebola-vrij noemen. Buurland Liberia werd in mei ebola-vrij verklaard. In Guinea heerst het virus nog wel. Dan het weer wisselend bewolkt en van tijd tot tijd buien. De wind is matig toch krachtig en bij zee soms hard... en draait naar het westen tot zuidwesten. Overdag eerst wat buien, maar daarna droger, met misschien wat zon. Tegen de avond opnieuw regen... Het wordt vanmiddag een graad of 20. Dit was het, NOS Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort, een zomerhit. ZFM. is is zomer zomer ZFM ZFM. nu de nacht. Thank you. Gonna ride Wern in Zandvoort. En jij bent erbij.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 Good night, oh yeah.